Nou, het is allemaal wel mooi, dat mooie weer hier in de regio. Maar het heeft natuurlijk ook nadelige gevolgen. Vooral voor de flora en fauna, soms in, in vijvers. En ja, nu gebeurt er zich, of nu voltrekt zich eigenlijk een, een heel verschrikkelijk iets aan de Verhuisdaalstraat in Korvel in, in Tilburg. Ik heb aan de telefoon Lopke. Hallo Lopke. Hi, hallo, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, jij vertelde net al een beetje het afschuwelijke verhaal in het voorgesprek. Dus de, de, de jonge zwaantjes zijn eigenlijk net geboren en die vallen eigenlijk om, dus die gaan dood ja. van uh, een bepaalde bacterie. Leg eens uit. Hoe, hoe zit het in de vork?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 Wie hebben we gesproken van de gemeente? Ik en niet. Kunnen jullie maar stellen wie jullie hebben gesproken? Dat weten ze zo niet, ik kreeg zo geen namen. Maar vanmiddag, vanmiddag half 2 zijn de buurtbewoners zijn hier al bezig met uh, uh, bellen naar iedereen van help, want dit gaat verkeerd, maar ze gaan allemaal dood. Oh, dat is verschrikkelijk, ja. Um, 112 en de politie, alles hebben zich geprobeerd te bellen. Ja, dierenambulance bijvoorbeeld, want die zouden er dan toch ook? moeten zijn, hè? Ja, ja, die hebben ze ook gebeld. En die doen niks? En waarom deze de dierenambulance niks? Die was er niet. Die was er niet, ja. Dat is eigenlijk geen excuus, hè? Want als dieren in nee. nood zijn, hoort die ambulance er te zijn, hè? Nee, nee. Ik hoor net van de buurtbewoner dat de dierenambulance pas na zes uur in actie komt. Ik heb ook gebeld na zes uur, maar ik krijg ze niet te pakken. En dan krijg ik een voicemail. En dan staat dan op dat de ambulances allemaal bezet zijn. Dus ja. je zeg. Als dit nou nog langer aanhoudt, redden de twee zwaardjes die nee. over zijn de morgen wel bijvoorbeeld? Nee, ik denk, ik denk zelf, maar dat is allemaal van horen zeggen, want ik ben hier pas een uurtje en de buurtbewoners zijn hier al vanmiddag mee bezig. Ik denk zelf dat, dat ze nu al zo ver, hè, die bacteriën al zo ver in hun lichaam hebben dat ze allemaal doodgaan. Ja. Ik, ik weet het niet of het vanmiddag al gereddeld kunnen worden, maar het is wel zo dat de, de, de gemeente wist het twee weken geleden. Nou oké, okay. we gaan dit in elk geval melden op de radio en mocht er nog wat veranderen, dan laat het ons weten en dan, uh, ja, dan ja. komt er wel weer meer actie. In elk geval bedankt uh, voor de toelichting Lopke en toch ja, maar hopen ja. dat die twee zwaantjes het redden, want het is natuurlijk niet leuk. Ik Hij ligt er eentje hier op mijn schoot en uh, hij valt af en toe weg en dan wordt hij weer wakker en ik weet het niet. Ik vraag me af of hij het gaat redden. Ja, zou je dan ook misschien, ja misschien een raar idee van mij, maar zou je bijvoorbeeld ook een badje kunnen neerleggen met wat water erin? Ja, maar in een badje verdrinkt hij, want zijn hoofd kan hij zelfs niet uh, omhoog houden. Dus maar ik heb wel gedacht om hem maar gewoon straks mee te nemen en dan in, ja, in ieder geval beschermd... Uh, uh, eventjes uh, bij mij thuis te laten. Maar in het water is niet slim, want dan uh, zou hij verdrinken. Oké, okay, nou we houden contact. In elk geval, uh, ja, sterkte. Super, ja dankjewel hè. Hartstikke bedankt.